En dat waren ze. Dead Broke was dat met uh, Burning to the Ground. Uh, dit is de eerste EP van een uh, triluik die ze gaan uh, uitbrengen uh, dit komende jaar. En Dit was dus de eerste. Uh, wat de reden wat, uh, waarom ze dus een EP uitbrengen... dat is omdat er schijnt minder naar albums uh, te worden geluisterd. En dat is uh, misschien wel een truc om ook je muziek op die manier een beetje te verkopen. En dat hebben ze met deze gedaan. Burning to the Ground is toch wel een beetje een stijlbreuk met wat ze eerder hebben gemaakt. We hebben ook wel wat eerder werk hier van Daybroke gedraaid. Komen uit Tilburg. Maar de link is dat wij enigszins gelinkt zijn aan een van de bandleden. Namelijk Emil Schaap. Die maakt niet alleen deel uit van Daybroke. Maar ook van Capcross. En die kennen we. Ja. Want Ruben en Erik die zijn hier afgelopen jaar geweest. Hebben daar het een en ander over verteld over Capcross. En uh, Emil is een van de bandleden van Capcras. Maar dit is uh, Daybrook, uh, een, een ander uh, project van hem. Eigenlijk een beetje zijn, uh, zijn echte uh, ziel en zaligheid zit hierin. En dat kan hij meer aan de, wat, wat meer aan de lopende band. Omdat het een beetje recht toe, recht aan. Uh, nou, je hebt het een beetje kunnen horen. Uh, ook het feit dat ze dus hebben laten beïnvloeden door bijvoorbeeld... Niemand minder dan de Foo Fighters. We gaan naar uh, de laatste gedeelte van de Rob Akda woord En ook nu worden ze weer ingeleid door P.P. Fischer. En over de helft, zoals gezegd, gaan we verder met een duo uit Haarlem. Een duo dat elektronische muziek maakt. En uh, deze heren zijn 19 en 20 jaar oud, volgens de biografie die ik heb gekregen. Klopt dat nog altijd, heren? Of, uh... No, jeetje. En ze spelen al zo'n acht jaar samen in diverse bandjes. Dat is een hele tijd voor als je 29 bent, vind ik. Maar sinds september 2011 zijn ze bezig met dit orkest waarmee ze luisterbare dansmuziek maken. En ze maken veel gebruik van elektronische instrumenten en samples. En live mixen ze dat met. ...live instrumenten. En af en toe ook een gastmuzikant of muzikanten. Uh, qua stijl is het moeilijk in een hokje te plaatsen, zegt de bio. Ik vind dat ook helemaal niet erg. Ik hou helemaal niet van hokjes. Uh, zoals de dichter al zei, pigeonhole thinking is killing music. Maar er komen prachtige stromingen voorbij. Trouwens, onder de begeleiding van de visuals van 14K. 14K visuals, moet ik zeggen. Stromingen zoals techno, dubstep, ambient... En ga zo maar door. Ik wil een applaus voor Baptist! Hallo? too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money, um, but life, that's a very limited life, life can be much broader, once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life, was made up by people that were no smarter than you, and you can change it, you can influence it, you can, you can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will push in, something will pop out the other side, you can, you can change, it. you can mold it. Um, that's maybe the most important thing, is to shake off this... Ja, het is in ieder geval weer een, een stapje verder. Vorig jaar waren ze al met z'n tweeën en het jaar daarvoor was Matthijs alleen. Maar ja, wat mij weer opviel is in ieder geval dat, dat het geluid weer behoorlijk veranderd is, Dimitri. Ja. Ja, maak even, je druifje, maak even je druifje maar even leeg hoor. Ja, we zijn steeds meer gaan zoeken naar, naar nieuwe geluiden. En wel een vaste richting, dus niet heel erg experimenteel. En uh, ja, met, met Lucas als saxofoon, dat maakt weer zo'n heel erg loungy, tof nummer ervan. En die laatste is dan weer echt beuken. Ja. En, en dan met Damiaatjes, dat, dat moest erin, omdat het natuurlijk iets bekend is in Haarlem. Ja. En het is een heel bekend geluid en heel tof, alleen het is nog nooit gebruikt. Ja. Uh, zijn jullie altijd op zoek naar speciale geluiden voor het verwerken in de muziek? Ja, nou, we werken sowieso veel met synthesizers en we proberen genoeg bas uit te halen om uh, de grond trillend te maken. En verder, uh, ja, moet je het hebben van samples en, en uh, nou, zoals die Damiaatjes. Ja. Is, is, ja, wat wil je zeggen? Ik heb wel eens een keer uh, onweer of zo opgenomen om daar dan bijvoorbeeld iets van een bas van te maken. Maar het is met. met, met je moet wel een goede apparatuur hebben, wil je echt die ruis en zo er goed uit halen, we er echt iets tofs van hebben. Maar we hebben wel um, ja, wind en zo en pratende mensen hebben we gehad. We hebben een keer, dat was nog een paar jaar geleden, dus op school, we hebben we een keer een, een muziekles opgenomen. En dan hoor je op de achtergrond hoor je iemand klassiek zingen, terwijl daarvoor hoor je iemand weer een heel bekend uh, piano deuntje spelen. En als je daar dan mee gaat spelen, dan kan je heel veel leuke dingen krijgen. Zit het dan ook vaak in jullie hoofd, van zo van, hè, Dimitri zegt uh, spelen, uh, ontstaat het op het moment dat je al, als je iets uh, van die geluiden aan het afspelen bent van hé, hey, dat kan ik op zo'n manier invullen en dat op die manier? Ja, vaak begint het wel zo. In we het begin zijn we echt heel erg experimenteel begonnen en uh, had ik al natuurlijk van mijn eigen dingen wat uh, materiaal liggen, wat opnames en daar zijn we dan mee gaan spelen. En, Eigenlijk spelenderwijs zijn we op uh, melodie gekomen en uh, hebben een vorm gekregen. En tegenwoordig gaat het uh, veel meer qua concept, zeg maar. Van nou ja, dat moet je echt zo doen en dat moet je echt zo uh, op laten bouwen. En... Zitten er ook uh, bijvoorbeeld mensen die dan ook met een muzikale oor ook, uh, jullie volgen van nou, een beetje goed, uh, goed uh, strak inkaderen? Wat zeg je? Uh, ja, mensen uit de muziek die hè, het klonk natuurlijk heel experimenteel, maar het moet op een gegeven moment ergens in een, uh, ja, in een kadertje worden gegoten. Uh, zijn er ook mensen uit die muziek die, die jullie daar een beetje bij geholpen hebben? Uh, nou ja, we hebben, wel, we hebben wel inspiratie en het is ook gewoon beatmuziek uiteindelijk. Ja. En uh, ja, daar, daar haal je de drops uit de, de climaxen, en, en nou, daar hebben we wel wat voorbeelden van. Ja, en ook specifieke personen die jullie ook een handje helpen uh, in de zin van. We, weet je, als je wordt geboekt door uh, kleine dingetjes dus dat zijn eigenlijk al de mensen die je helpen. Die je dan een, een, ja, een, een podium geven. We hebben laatst een heel tof iets gedaan, dat was bij Horizon Verticaal Dat zit aan het sparen dat is een kunstatelier. En het was gewoon een, een ja, rechthoekige ruimte. En alle muren waren beschilderd, want daar hebben we geen visuals, omdat dat eigenlijk wel heel erg vet was. En toen hebben we daar dus gewoon gespeeld en er waren ook een mannetje of zestig. En als je steeds dat soort, ja, kleine optredens hebt, dan, dan moet het wel gaan groeien en gaan lopen. En, en die, die, die gast die ons toen had geboekt, die, die, die luistert ons dan ook nog steeds terug op, op Soundcloud. En bijvoorbeeld die Damiaatjes trekt. Dus zei die zei wow, dat is echt vet, want we hebben zestig seconden hadden we online gezet, niet helemaal. En hij zegt, wow, dit klinkt nu al vet, ik heb nu al zin in, die is hier nu, nu dus ook. Ja. En dat is wel heel erg leuk. En, hij werkt ook echt in de muziek, dus. Okay, dus, uh, dus er zit al heel wat uh, duidelijke schwoen in, om het dan maar zo te zeggen. Uh, nou ja, goed. Dan kom ik uh, nog even bij jou uit, uh, Matthijs. Wat betreft de afronding van waar kunnen ze jullie vinden? Uh, op www.soundcloud.com slash baptistsounds aan elkaar. Uh, en hetzelfde met facebook.com slash baptistsounds. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, graag. Dat is ons laatste nummer. In mijn ogen toch wel mijn favoriet. Ja, ze zijn heel ver aan het komen met hun toch wel hele bijzondere muziek moet ik erbij bij zeggen. Baptist. En uh, ze waren een van de runners-up van die avond. Uh, je had er vier. Niet alleen de runners-up, maar ja, ook je nog. Had er vier, vier. En uiteindelijk zijn zij de beste. Ja. Nou ja, runner-up. Zij waren de, de publieksprijs. Hè. De, de, de, publieks, de beste van de publieksprijzen die mochten door. En uiteindelijk staan zij als beste uh, publieksprijs uh, die ze hebben gekregen. Want ja, het was overduidelijk dat zij uh, de meeste stemmen hebben weggekaapt. Uh, mogen ze dus 5 april dat nog een keer bewijzen in de finale van de, ja, de, de, de Rob wordt Die dan in de grote zaal wordt gehouden van Patronaat. 5 april dus. We gaan weer verder met de volgende. Want uh, het moet even een beetje een beetje hoog tempo. Want dit zijn de twee langste ook van, uh, van het blokje die we hebben. Oh. En deze wordt ook weer geïntroduceerd door presentator van dienst op die avond: Peter Fischer. We zijn nog maar net over de helft bij deze vierde voorronde van de Robacta Award 2012-2013. En mijn verzoek, zoals altijd: kom even naar beneden. Kom wat naar voren. Want we gaan gewoon naadlos verder. Met alweer een totaal anders aanbod: een ander aanbod dan we hiervoor hebben gehad. We gaan even lekker rocken, dames en heren. In september 2011 tekenden de vaste contouren van de nu volgende band zich af. Ze hebben een bak aan podiumervaring en een cd in de planning. En het is dan ook de bedoeling dat het komende jaar de podia van Nederland bestormd gaan worden. Maar goed dat ze dan ook eventjes er op acta aandoen. Nog net even op de valrijp. Met hun catchy poprock en energieke live performance staan ze herhand voor hun te gek optreden. Ik wil een applaus voor Who versus Who. Elan, zij versus van Hoe versus Hoe. Ja. Uh, ik heb me even laten vertellen, jullie hebben al aardig wat, uh, wat uh, gigs optredens gehad. Ja, uh, deze band bestaat al een aantal jaar ja. voordat ik erin zat zelfs. Ze hebben ook andere zangeressen gehad en nu is eindelijk de formatie een beetje compleet zeg maar. Deze jongens die hebben er wel wat meer verstand van dan ik. Ik kom eigenlijk een beetje in het kijken, ik ben de jonkie van de band. En uh, ja, Iedereen is ongeveer een jaartje of 23, ik ben 21. En uh, bijna iedereen doet conservatorium of heeft het gedaan. Dus ze hebben er verstand van: ja! Nou, dat gaat, dat gaat, dat gaat er één weg, die gaat naar Zweden, geloof ik, ja, want, uh... ja die, gaat in, die heeft dan ook nog een andere band en die gaat in Zweden drums opnemen, dus dat... Uh... Conservatorium, dat is uh, altijd even leuk om, uh, om even te vermelden, want dan uh, zijn jullie echt serieus bezig. Ja, zeker. We zijn wel serieus bezig, inderdaad. Het was eerst natuurlijk nog wel even leuk, maar uh, ik bedoel, we zijn nu wel echt, echt bezig met nummers opnemen en een EP in elkaar zetten. En we doen het nu allemaal ook nog zelf, ook omdat zij er heel veel verstand van hebben, dus... Uh... Gaat goed nu. Ja, uh, waar komt de band vandaan? De band komt omstreken. Zaandam, Koog aan de Zaan. Uh, we zijn echt een bij elkaar geraakt zootje, zeg maar. maar het is wel weer leuk. Wie een Saanse band. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Want, uh, in de voorhondes uh, hebben we al een aantal Saanse bands. Hier bij uh, de Rob wordt ja. al gehad. Uh, jullie komen er dus ook vandaan. Ik, uh, ik, ik kan niet anders zeggen. Is er een beetje een zien uh, aan de gang? Uh, daar in de... Ja, nee. Maar niet, niet echt dat ik weet, sowieso is de pop de poprock scene een beetje, een beetje dood, zeg maar. Vooral hier in Nederland. En dat willen wij dus echt omhoog brengen. Ja. Eh, nou ja, goed. De aanzet heb je vanavond in ieder geval weer gegeven. Ja, nou ja, ik hoop het. Ik, ik vond het hartstikke leuk. Ik ben helemaal losgegaan. Dus. Eh, goed. Eh, de de muziek hè? Dus, uh, en het opnemen en de processen, dat is altijd ja. wel leuk. Uh, jij komt dan nu net uh, kijken, maar uh, weet je al iets van hoe zoiets uh, gaat? Worden er ook uh, goede dingen uh, doorgesproken voordat een nummer eigenlijk uh, wordt in elkaar geknutseld? Um, ja, ja, met meningsverschillen en dat soort dingen? Dat ook, het is er altijd natuurlijk. Maar uh, vooral de drummer en, uh, en een van de twee gitaristen, Maarten Matthijs die gaan samen zitten en die gaan samen een nummer schrijven gitaarpartijen, de drums... Uh, nou ja, we, hebben, we hebben natuurlijk een aantal goede voorbeelden. We houden, van, we houden sowieso allemaal ook een beetje van metal... maar ook een beetje van, van de poprock en de poppunk bijvoorbeeld. Ik bedoel, Neem Paramore. Dat, is, dat vind ik een fantastische band. Dat is echt mijn nummer één, zeg maar, een beetje. En uh, ja, dat, dat proberen we een beetje te doen. Dan gaan zij samen zitten en dan, uh, dan schrijven zij de nummers. En dan komt daar nog een baspartij bij. En dan samen maken ze het een beetje tot een geheel. En dan, uh, dan sturen ze het nummer naar mij. En dan ga ik eraan zitten met de tekst en de zanglijn. En daarna komen we met z'n allen bij elkaar. Dan draag ik voor wat ik heb. En zo doen we wat aanpassingen hier en daar. En zo wordt een nummer uh, geboren, zeg maar. En, en, en dat lijkt me een heel logisch, logisch stappenplannetje ja. om, uh, om iets te... Ja, dat is het zeker, ja. uh, want, want ik neem aan ook repeteren... En repetitieruimte ook dingen, dat soort uh, dingen bespreken? Um, ja, ja, nou ja, we, we oefenen eens in de week. Dit is op de dinsdagavond. En als we, als we echt een gig hebben staan, oefenen we dinsdag en vrijdagavond in uh, Music Cue. Dat zit in Amsterdam. Ja. En uh, daar hebben ze gewoon echt ontzettend toffe ruimtes. Gewoon goed geluid, hoog plafonds, bedoel, goede apparatuur. Dus dat is, dat is handig voor ons. Maar ja, we zijn, we zijn op zoek naar een eigen ruimte. Maar uh, ja, dat is duur en dat duurt heel lang. En we wonen allemaal verspreid. Dus het is een beetje moeilijk nog. Maar dus dat, dat, dat moeten we nog even zien. Uh, zoals zoals uh, vandaag, in, uh, erop ik daar word in een zaal als D. Leuk. Zo, zo, uh, in Zoals zo, dit. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Sowieso omdat iedereen ook van, van, van verschillende plekken komt. En ook meerdere dingen laat zien. Zoals dat rap duo wat net is geweest. Dat vond ik echt heel tof. Als ik heel eerlijk mag zijn. Ik vond dat echt heel vet. Dat zij dan gewoon gaan staan en hun ding doen. Dat is echt fantastisch. Ja, het is ja. wel heel verschillende soorten muziek. Hè? Want ja, jullie, inderdaad. Want jullie zijn dan uh, een beetje een rauwe, echte rauwe band dan. Uh, en dan is er ook weer een, uh, een stel knaap die dan experimentele... En ambient-achtig werk doen. Ja, inderdaad. Ja, het is echt heel grappig om dat bij elkaar te horen. Daarom vind ik dit soort avonden ook wel echt heel leuk. Goed, eh, nog even één ding. Als mensen jullie willen zoeken op het internet, waar kunnen ze jullie vinden? Nou, we hebben een website. Dat is www.whoversuswho elkaar.com. En we hebben ook een Facebookpage, gewoon hoeversuswho daar kan je ook alles op volgen. We hebben ook een Twitter. zo dus ook hoe versus hoe bent. Op Twitter is allemaal heel, heel makkelijk. Maar ja, op de website daar, daar staat onze single. Die heet uh, Trying. Die hebben we vanavond niet gespeeld. En uh, een vet clipje zit erbij. Moet je even checken. Het is echt heel goed. Maar ja, we vonden het vanavond belangrijk om ook bijvoorbeeld de, de, de cover van Ed Sheeran te doen. Die is gewoon hartstikke leuk. Beweegt mensen mee, weet je wel. Krijgt de zaal een beetje mee. Dus die hebben, daar hebben we voor gekozen. Dus. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. We zijn helaas aangekomen aan het laatste nummer van vanavond. Dus jongens, wij waren Who versus You. We hebben ook een website Who versus You Als je die wil checken, mag je dat doen. Hey, uh, laatste nummer voor van vanavond. Let's go, boys! Als je nog niet hebt bewogen, wil ik wel dat je gaat bewegen. Is. Gagman and Miles, Gagman. Tomorrow, it's been waiting too long. It I've seen your face, the ground So En dat waren ze. Who vs. Who. Zij waren de vijfde act van die avond. Juist. En dan hoor je dus nog aan het eind van de afkondiging van... Meneer P.P. Fisher Fischer. Nog. En dan zijn we toegekomen aan de laatste. En die komen uit de Eimond. Afijn. De weg wijst vanzelf. En ook deze groep wordt weer geïntroduceerd door... P.P. Fischer. Liefhebbers van de bovenste plank. Er vallen echt enorme gaten hier voor mijn huis. En dat is niet de bedoeling bij zo'n feestelijke avond als deze. Dus, zoals altijd, is mijn verzoek aan jullie gericht. Kom dichterbij. Kom even van boven. Kom bij die bar vandaan. Kom hier, want hier gebeurt het. En dit is immers het laatste stukje live muziek... dat jullie vanavond voor je kiezen krijgen. En je zal hem voor je kiezen krijgen, zou ik zeggen. We hebben vijf mensen gehad en nu alweer de zesde. En het is een zeer, zeer gevarieerd aanbod. dat jullie krijgen vandaag bij de laatste voorronde van de Rob Actor Awards. Opgericht in 2011 en klaar om in elk oud hol, op elk podium, op festival. ritpartijen om je oren te rooien waar je letterlijk vanuit je plaats gaat. Bizar vette stone rock uit de Eimond. Dus sleazy gitaarspel, pompend baswerk en buikende drums. Niks meer. Niks minder. Geef een applaus voor... Post... Ja, niet goed. Uh, ik zit op, uh, aan iets waar ik niet moet zitten. Gaan we nog een keer gewoon opnieuw uh, instarten die bende. Ja, ik, uh, ik probeer het beeld van een een of andere Windows verkenner probeer ik ineens uh, gewoon te herstellen. En wat gebeurt er? Het heeft meteen gewoon effect op datgene waar ik uh, nu uh, waar we de uitzending mee doen. Ja, dat, dat, dat had ik natuurlijk niet voorzien. En dus gaan we hem gewoon heel hard weer opnieuw instarten. Hier is hij nog een keer.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 to find out En Eimond, nou, zoals het omschreven is, zo is het ook. Zo is het ook. Ja. Uh, ja. uh, is dat uh, een, beetje, een beetje beïnvloed door, uh, door een beetje dat soort uh, muziek? Ja, we zijn allemaal wel Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath liefhebbers. En dat hoor je er toch wel ergens in terug. Maar dan met een uh, ja, eigen tijdsrandje, denk ik. Eimonds randje zelfs? Eigen tijd. Eigen tijds. Hij we hebben wel in hoog, dat is een Goed, ik heb wel eens het idee dat, uh, dat, uh, dat uh, bij jullie toch wel een beetje uh, de muziek een beetje leeft. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. ja we spelen heel vaak en doen heel heleboel aan. En uh, een hoop opnemen in meerdere dingetjes, meerdere projectjes. Dit is gewoon uh, nummer one project. En, uh, ja, lekker eigen muziek schrijven en je eigen feel erin gooien. Vooral het overbrengen. Lekker, uh, toch een beetje 70s minded, maar toch ook wel een beetje in een nieuwe, nieuwe hebben. ja Dat hoorde ik er wel duidelijk aan af? Ja, ja, ja. Lekker hè. oude bassound, oude gitaarzound. Uh, yeah. Nou ja, die drummer, die uh, oude drummer. De drummer is wel dru Ben je ook de wijste? Nee, nee, nee. nee. Dat ben ik zeker niet. <lacht> ik ben wel de oudste, maar niet de wijste. Nee. Uh, hoe zit dat? Altijd een beetje jong gebleven? Ik ben altijd jong gebleven, ja. Jong van geest. Ah, het is gewoon lekkere, lekkere muziek voor ons om lekker te spelen. En, uh, nou, we hebben vanavond al redelijk lekker uh, gespeeld. Is het ook, uh, als jullie uh, zeg maar ergens bezig zijn, bunker? De bunker rock? Ja. ken, ken ik wel een beetje. De bunker? Uh... Ja. En Muiden? Ja, nee, in Bevenwijk zitten wij. In Bevenwijk. Dus uh, dat is onze oefenruimte. En daar oefenen we wekelijks. Proberen we. Dus, uh... Wat zeg je? In de, in de vuurlinie maar je uh, UNESCO-erfgoed. Uh, ja, ja, ja. Lekker in een uh, ruime bunker, 40 vierkante meter. Je kan gewoon lekker blijven hangen de hele nacht. Dus dat doen we ook regelmatig. Gewoon lekker de hele nacht een beetje jammen. En, uh, lekker biertje doen en alles. Dus uh, dat moet gek. Als ik wijk hoor, dan, dan ga ik meteen koppelen aan uh, de Asgard. Ja, ik, ja le leuke tent. Leuke tent vind ik dat. Ja. Die, uh, die, uh, die supporten onze muziek wel en uh, de, om ons heen ook. Dus uh, ja. Dus het podium uh, hebben jullie genoeg? Ja, ik ja, denk het wel. We, we treden niet zo heel veel op. Maar uh, als we optreden, is dat het toch wel een feestje. Uh, en zo'n avond als deze, dat, uh, dat gaat er wel een beetje in? Ja, is leuk om te doen. Ja, ja is leuk om te doen. Gewoon, je hebt uh, een leuk, uh, leuk publiek. En, uh... Ja? De, de, de druk, hè? Lekker. Een beetje, ja, je gaat helemaal los, omdat je gewoon lekker door het naartoe leeft. ergens gelukkig dat was laatste, vind ik het altijd wel lekker. Weet je gewoon lekker uh, op kan bouwen de avond. En dan uh, ja, kun je helemaal losgaan. Het is en los een klasrijd. Dus, uh, ja, ja, loterijen, dat, uh, die kun je ook uh, gewoon winnen natuurlijk. Dat kan wel, ja, eventueel wel. Dat zou heel mooi zijn. Ja, uh, uh, maar ieder, uh, ja, elke muziekstijl heeft zo charmes. En dat is hier vooral aan bod. Uh, toch een hoop verschillende stijlen. Dus uh, het hangt er net vanaf uh, hoe mensen dat. Uh, dat benaderen of dat, dat zien of dat, dat voelen, ja toch? Maar het maakt, het, het maakt het de avond wel speciaal door, eh, toch? Ja, ja gevarieerd eh, programma, ja. Je eh, had er kunnen denken dat je zo'n eh, Harry Bak er een paar DJ's op staat. Ik heb nog een uh, vraag aan jou. Waar uh, zijn jullie op het internet uh, te vinden? Poeh, sowieso op uh, Facebook. En dan moet jij even de, de link even vertellen, want ik weet uh, dingen uit mijn hoofd, sorry. www.facebook.com slash posttonerok dus post, stonerdok aan elkaar. Oké, okay. nou jongens, hartelijk dank. Ja, nou bedankt helemaal top. Ja, bedankt. voor je tijd. <laughs> Succes. Ja, uh, leuk joh. Het volgende liedje is The de Devil. Ja. Post. En dat was hem. Uh, de stoner rock van uh, niemand minder dan uh, onze vrienden van Post. En ja, uh, ik hoor nog wat op de achtergrond. Ja, we zitten ook uh, half even... Betrapt! Betrapt! Uh, we laten even dat uh, achtergrondje maar even voor, uh, voor wat het is. Uh, het is in ieder geval zo dat wij uh, ja, aan het eind gekomen zijn van deze uitzending van Niets Anders Dan... Uh, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de alternatieve ja. ja, en dan wel de achtste. Uh, de achtste van het jaar. Ja. En volgende week, dan uh, gaan we iets uh, zeer bijzonders doen. Uh, want dan hebben we, als het goed is, onze vriend, uh, onze vriend, Emil Landman. En die gaat dan uh, iets, uh, jawel, jawel, nee, Landman. Nee, die was een week verder, toch? Nee, volgende week al. wist ja, nou, ja, ja, ik niks om. Ja, ik ben nou helemaal... Uh, nee, dat is niet zo. Volgende week, Emil uh, Landman. En uh, daarover gesproken, hebben we hem nog hier klaarstaan. En dat, dat ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft... graag Tot, tot volgende vol, week. Ja, nee, nog een keer. Tot, tot volgende, volgende week. week. Juist. <laughs>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 Depths of the heart, I'll beg, steal, or borrow your love and stream from the depths of the heart. Consider this a bargain between. Bed See this work for us And try to learn from all we lack like. Right about here, I'm sure this day is done While it's the night we long for A dream from the depths of Heart. I'll beg, steal, and borrow your love I dream from the depths of the heart Consider this a bargain between beggars